Nou, er is uh, zo'n uh, medium wat ons helpt in die rust en regelmaat. We luisteren daar uh, bijna elke dag misschien wel naar. Want na de verkeersinformatie komt de reclame. En daar is nu de tijd voor. Deze Mannendag hebben we tien minuten ingeruimd... Uh, voor de World Servants jongeren uit Haastrecht... die ons zo geweldig helpen vandaag... om heel kort iets te vertellen over wat zij gedaan hebben en wat ze gaan doen. Mag ik jullie uitnodigen om iets te vertellen. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Ik ben Jurja Rietveld, 21 jaar oud. Ik studeer media en entertainment management in Den Haag en naast mij staat... Ik ben Nana Hofland en ik ben 20 jaar oud en ik studeer aan de Driester Hogeschool Gouda de leraaropleiding Duits. En wij zijn samen uh, voor het tweede jaar al uh, uh, meegeweest met World Servants. En World Servants, uh, dat is een christelijke organisatie die het mogelijk maakt om ontwikkelingswerk uh, voor jong en oud eigenlijk uh, in het buitenland te doen. En daar hebben wij uh, nu al twee jaar ervaring mee. Wij gaan jullie kort wat vertellen over de organisatie en de afloop heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen als u dat wil. Prachtige foto's hebben mij meegenomen. Ja. Hij mag verder hoor. Techniek laat ons een beetje in de steek. Ja. Nou, er komt zo even wat uh, beeldmateriaal voorbij, maar um, om even jullie kort te informeren over World Service. Zoals ik zei, is dat eigenlijk een, uh, een grote organisatie die in Nederland werkzaam is. En als je nou als jongere of als volwassenen meegaat bij een World Service project, dan uh, bestaat zo'n project voornamelijk uit bouwen. Uit vier pijlers. Uit bouwen, je um, gaat bezig eigenlijk met, met je eigen geloven, met het geloof in het land... Um, je persoonlijke ontwikkeling en een stukje cultuur. En daar komt van alles bij kijken. Kijk nog even naar achter. Ja, er komt al wat. En hier staan ze nog even een keer op een rijtje. Dus bouwen, inderdaad, cultuur, persoonlijke Stop ontwikkeling maar hoor. en een Ja, en nog even een ja. terug. Ja. <laughs> even terug. Ja. Nou goed, zoals Nane zegt, zo'n project bestaat uit vier pijlers en de belangrijkste daarvan is bouwen. Want wat doet World precies? Die heeft 500 uh, jongeren per jaar die bouwprojecten gaan doen in ontwikkelingslanden. En bouwprojecten is dus echt letterlijk. Een school bouwen, toiletten bouwen, lerarenwoningen bouwen. En ik zie jullie nou allemaal kijken, hè, twee van die studenten, hoe kunnen die nou een school bouwen? Nou, dat dachten wij ook de eerste keer toen we daarheen gingen. We hebben totaal geen ervaring, zijn geen bouwlieden. Maar doordat je met 30 jongeren daarheen gaat, ondersteund wordt door twee bouwlieden. En dat je in het land wordt geholpen door de lokale bevolking en lokale bouwlui. Nou we hebben er niet heel veel kaas van gegeten, kan ik wel vertellen. Dat gaat toch iets anders dan in Nederland. Maar door allemaal samen te werken en krachten te bundelen, staat er na drie weken project... Echt een school. Hoe ongelooflijk het ook klinkt. Van fundament tot dak staat er ook. Als we daar aankomen is er vaak niks of een fundament. Dat moet je altijd maar een beetje afwachten. Een wild service zegt dan van nou, als jullie nou een fundament leggen... als wij dan komen om te bouwen, dan kunnen we gewoon lekker gaan metselen en een dak maken. Want ja, als je nog een fundament moet leggen, dan ben je daar zelf al drie weken mee bezig. Maar ja, dat gaat niet altijd goed. Hè? Soms kom je daar aan en dan ligt er niks. Soms kom je eraan en dan staat er al een school... Er is geen pijl op te trekken. Maar zoals ik heb ervaren... en Nana ook, in, in Ghana ben ik geweest... en in Ecuador... Ja, lukt het gewoon om in drie weken lang... een school neer te zetten. Hij mag naar de volgende. Het tweede stuk eigenlijk van het project... of de tweede pijler is, is cultuur. Het is natuurlijk heel bijzonder... als je naar een Afrikaans land gaat... of een Zuid-Amerikaans land, dat je... Kennis maakt met een andere cultuur. Um, en dat gebeurt eigenlijk al heel snel. Op het moment dat je voet zet op Afrikaanse bodem bijvoorbeeld, uh, merk je gelijk dat het heel anders gaat. Soms moet je een paar uur wachten op je bus. Uh, de meest gekke dingen, de gekke dingen gebeuren voordat je daar aankomt. En vooral het stuk uh, op het project zelf. Je komt in aanraking met de persoonlijke verhalen van mensen. Je gaat bij mensen op bezoek. Thuis, soms slaap je zelf, zoals wij in Ghana ook hebben gedaan, um, het hele project bij mensen thuis in hun hutje. Dus je komt zo snel in aanraking met de cultuurverschillen. En wat wij dan ook doen, is uh, um, vooral letten op de cultuurregels. Kijk, je moet je natuurlijk wel aanpassen in een land, en dat heeft ook te maken met de cultuur qua kleding of andere zaken, waar je gewoon aan, aan uh, hoort te passen. Daarnaast is het ook vaak even een stukje ontspanning om even het land te gaan verkennen en even wat anders te doen dan het bouwen. Nou, als het goed is, komt er bij de volgende foto een, uh, een olifant. Deze is uh, van een paar maanden geleden toen wij in Zambia waren. Toen hebben wij uh, de laatste paar dagen nog een safari park bezocht. Iets wat toch ook wel een heel mooi stuk natuur en cultuur van het Afrikaanse land is. En daarnaast nog een foto um, van Jurjan die in Ecuador, um, komt u niet, dat die, niet nou, die heeft in Ecuador een van de hoogste uh, vulkanen, zei je, Jurian, bezocht. Dus het zijn allemaal culturele uitstapjes die je nog even een beetje laten ontspannen. Daarnaast speelt het, uh, het geloof een hele grote rol binnen World Service. World Service is een christelijke organisatie. Um, dat merk je aan heel veel dingen. Wij openen de ochtend altijd in kleine groepjes met goede morgengesprekken. Daarin praten we over het geloof, bepaalde onderwerpen, uh, hoe gaat het nou hier op het project. Uh, bezoeken wij kerken, lokale kerken. En dat is ook weer een stuk cultuur, hè? hoe gaat het daar in het land. En het is wel heel mooi om te zien dat je toch uit hele verschillende delen van de wereld komt en er anders uitziet, maar dat het geloof toch wel heel vaak een verbindende factor is. En dat is altijd wel heel mooi als je op het project met mensen in aanraking komt, dat dat je toch over de hele wereld verbindt en dat je ook uh, echt, dat het zichtbaar wordt wat, wat God gedaan heeft en hoe God de aardige schapen heeft. En ik denk dat dat ook wel vaak voor mensen een stuk besef is wat dan ter plekke pas komt. En dat is dan een hele mooie, uh, dat is wel voor, voor mij in ieder geval een hoogtepunt op een project vaak. Ja, en tegenwoordig, als je een olifant wil zien of je wil een armzielig Afrikaans kindje zien, hoef je ineens meer op reis. Je tikt gewoon op Google in uh, olifant of je gaat naar YouTube en je krijgt zo een video te zien over hoe het in Afrika eruit ziet. Maar ik hoef jullie niet te vertellen dat dat heel iets anders is dan het beleven. En daarom is een, ook een pijler van World Servants persoonlijke ontwikkeling. Je maakt zoveel mee tijdens die drie weken, want zoals Nana net al vertelde, het is niet alleen maar bouwen, maar ook cultuurbezoek... En in dat cultuurbezoek leer je zoveel van zo'n land. En bij alles wat je daar ziet, merk je dat we zo dankbaar mogen zijn voor wat wij hier hebben. En dat is een stukje persoonlijke ontwikkeling wat ik persoonlijk echt heb meegenomen uit die landen. Dat alles daar is 100 anders. En die mensen zijn tevreden met een maiskolf. In Ghana waren die mensen zo zelfvoorzienend, dat het enige wat ze deden was een maiskolf verbouwen. Om te zorgen dat ze die de volgende dag op konden eten. En dan denk ik, wat maak ik me hier druk om, hè? als Ajax weer een keer verliest. Hé, dat, dat, dat, is, dat staat totaal niet in verhouding. En dat, dat zie je niet op YouTube. Dat moet je echt meegemaakt hebben in zo'n land. Dat heb ik echt meegenomen. Ja, er staat hier... Oh ja. Hier uh, achter mij is een, uh, een, uh, een landkaart of een wereldkaart eigenlijk te zien. Uh, van de landen waar World Service actief is. De landen waar uh, elk jaar projecten naartoe gaan. Wij zijn nu in totaal uh, um, al twee jaar lang in vier verschillende landen geweest. Als eerst, en daar zijn Jure en ik samen ook geweest, zijn we in Ghana geweest. Een ander gedeelte van de groep is toen in Ethiopië geweest. Afgelopen zomer um, zijn we in Zambia geweest en in Ecuador geweest... Dus zoals u kan zien zijn dat toch hele verschillende landen. En dat merk je ook als je daar bent. Dat het niet per se zo hoeft te zijn dat Ghana hetzelfde is als Zambia. Omdat het maar in Afrika ligt. Dat is compleet anders. En hier heb ik een foto uh, waar eigenlijk de school in Ghana... waar we ongeveer 10 tot 12 dagen aan gewerkt hebben. De reis gaat natuurlijk altijd van je tijd af. Dus officieel ben je vaak tien of twaalf dagen aan het bouwen... Um, maar zoals Jura net zei, dan zit je toch een hele school neer. Of tenminste een hele school, tot zover je dat kan doen in 10 dagen of 12 dagen. En het vooruitzicht nu, en dat is ook de reden waar wij om, waarom we hier staan, om dat u te vertellen, is dat dit jaar, of aankomende zomer, in 2014, er weer jongeren naar Zambia en Malawi zullen gaan. En in 2015 zijn de plannen om met een grote groep ook naar Waarschijnlijk een Afrikaans, een Afrikaans land te gaan. Maar dat is nog even een vraagteken, welk land dat wordt. Hij mag door. Nou, goed. Dit alles kost natuurlijk ook heel veel geld, dat zult u begrijpen. Een uh, school bouwen kost ongeveer 80.000 euro. Uh, Wildservants is een grote organisatie die er het hele jaar mee bezig is, dus die heeft vaste donateurs, giften. Dus ongeveer 60% van de financiering van de school... wordt door de deelnemers be betaald. Wij voeren het hele jaar actie. We hebben verschrikkelijk gekke dingen gedaan. U moet denken aan nieuwjaarsduik, Sint en Piet actie... moederdag ontbijtjes, benefietconcerten. Ga zo maar door. Om zo per persoon 2475 euro op te brengen elke keer. En al die 2475 eurotjes samen... Dat we gaan dus met 30 mensen vormt een groot gedeelte van dat bedrag. Ook een heel belangrijk punt van het actievoeren is natuurlijk de naamsbekendheid. We willen dat mensen een soort awareness creëren... dat als er een moederdag is, dat ze dan meteen denken... hé, hey, wilt Service heeft vast weer ontbijtjes. Laten we hun steunen om een goed ontbijtje te kopen. Um... Goed. Voor verder contact kunt u altijd, kunt u altijd contact met ons zoeken... Als u graag wilt dat we een keer een presentatie bij u in de kerk geven. Als u een leuk klusje heeft. Bedoel, we kunnen tegenwoordig van alles. We hebben al tuinen uh, helemaal winterklaar gemaakt. We hebben schuttingen geverfd. U kunt het zo gek niet bedenken. We doen alles als u ons helpt bouwen aan verandering. Dank u wel voor uw aandacht. Uh, Juriën zei net dat er uh, nog gelegenheid is om vragen te stellen, alleen ik wil ook dat u niet straks met knorrende magen zit uh, en dat we op tijd naar de lunch kunnen. Dus tijdens de lunch uh, zijn de jongeren aanwezig in de lunchruimte en uh, is er alle gelegenheid om hen nog vragen te stellen. Eén ding wat ik wel mooi vind om nog even over ze te vertellen is dat ik was uh, vorige week in een dienst uh, bij hun in Haastrecht. En toen vertelden ze over het bouwen aan verandering dat dat een droom was. En ik vond dat zo mooi aansluiten bij wat Matthijs vanmorgen vertelde, dat die jongeren een droom hadden om iets voor de ander te betekenen, iets voor de ander te doen. En dat ze ook gezien hebben in uh, de keren dat ze daar geweest zijn, dat die dromen ook werkelijkheid zijn geworden en dat die samenvielen met wat daar gebeurde. Nou, zo mooi om die jongeren daar enthousiast over te zien. Straks, uh, als we naar de lunch gaan, is er uh, bij de ingang van de lunchruimte, is er een collecte. Uh, voor deze jongeren, uh, geeft u daar uh, vrij aan, heeft u geen geld bij u en wilt u dat via een machtigingskaart doen, dat kan ook, geef dan even heel duidelijk op de machtigingskaart aan welk deel voor de Mannendag is en welk deel voor deze jongeren is, of uiteindelijk voor het doel waar ze heen gaan. Tijdens de pauze is er ook de gelegenheid om bij de verschillende werkgroepleden vragen in te dienen. Die Matthijs en Wim vanmiddag voor u willen beantwoorden. Dat kan uitsluitend schriftelijk. En u kunt die bij de verschillende werkgroepleden inleveren. Datzelfde geldt ook als u liederen heeft waarvan u zegt die wil ik echt vanmiddag gezongen hebben in de sing-in. Ik kan niks garanderen. Zeker niet als er hele grote stapels met aanmeldingen komen. Maar we gaan proberen uw favoriete lied ook mee te nemen in de zingin vanmiddag. Het verhaal van Matthijs en Wim uh, is een heel persoonlijk verhaal. Ook geweest, want dat kan heel dichtbij komen. Uh, dat hebben ze ook met ons gedeeld in de kwetsbaarheid van ons als man. Over het algemeen niet het makkelijkste voor ons. Om ons kwetsbaar op te stellen. Tijdens de pauze, maar ook vanmiddag, zijn er mensen beschikbaar die daar met u over in gesprek willen. Als u zegt, ik wil graag iets delen met een ander daarover, over wat ik gehoord heb, over wat er leeft bij mij en ik wil daarover in gebed gaan. Dan zijn de mensen van de nazorg aanwezig, die zijn herkenbaar in een rode badge. Maar misschien is het ook goed als ze even gaan staan op dit moment dat u weet om wie het gaat. Stap gerust op ze af, ze bijten niet, ik weet dat uit ervaring. En het kan soms heel goed zijn om, nou, wat Matthijs ook al zei, je droom, maar ook je zorg om die met een ander te delen. En zie het maar zo dat we hier als mannen, ook als vrienden, er voor elkaar willen zijn. We gaan uh, straks uh, lunchen en uh, daarvoor willen we beginnen. En dat willen we vanmiddag doen door te zingen. Want uh, ja, de bekende Augustinus die zei het al, zingen is twee keer bidden. En wat is er mooie om dat samen met elkaar te doen. Overigens is er dus even tussendoor, maar die uitspraak van Augustinus wordt heel vaak voor kort weergegeven. Want het is niet dat Augustinus zei dat zingen is twee keer bidden. Nee, goed zingen is twee keer bidden. Nou goed zingen hebben we vanmorgen gezien dat dat gaat lukken. Dus dit wordt echt met elkaar twee keer bidden en... Daarvoor nemen we het lied, het Onze Vader. Die staat in uw boekje op nummer 37. Ik We wens u een heel smakelijk eten. Tot straks.